De snelheidscontroles die zijn aangekondigd, dat zijn de controles op de a Gorkum, nijmegen tussen Tiel en Knoppen-Valburg en op de A-30 Barneveld-Ede tussen Barneveld en het Knopend maanderbroek Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland, het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving.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 De terreuraanslagen in Noorwegen zijn het werk van één man, zegt de politie. Gisteren werd er nog rekening mee gehouden dat de verdachte Anders Breivik een handlanger had. Maar daar zijn geen aanknopingspunten voor gevonden. Breivik heeft gezegd dat de aanslagen gruwelijk maar noodzakelijk waren. Hij vindt niet dat hij een misdaad heeft gepleegd. Volgens zijn advocaat wilde hij met zijn acties de Noorse maatschappij aanvallen en veranderen. Bij de bomexplosie vrijdagmiddag in Oslo vielen zeven doden... De schietpartij, een paar uur later, op het eilandje Utøya kostte zeker 85 mensen het leven. Een aantal mensen wordt nog steeds vermist. Mogelijk zijn ze verdronken toen ze zich zwemmend in veiligheid probeerden te brengen. In de Domkerk in Oslo is een dienst aan de gang, waarin wordt stilgestaan bij de aanslagen van vrijdag. Onder de kerkgangers zijn leden van de Noorse regering en het Koninklijk Huis. Het is nog niet de officiële herdenkingsdienst, die wordt op een later tijdstip gehouden, als ook het lot van alle vermisten bekend is. In Jemen zijn zeker acht militairen omgekomen toen een autobom bij een militaire basis ontplofte. Het gebeurde in de zuidelijke stad Aden. Er vertrok net een konvooi met militairen en goederen op het moment dat de bom bij de toegangspoort van de basis ontplofte. Volgens bronnen in Jemen zitten Al-Qaeda-terroristen achter de aanslag. In de Amerikaanse stad New York is het eerste homohuwelijk gesloten sinds de legalisering een maand geleden... Kort na middernacht, toen de wet van kracht werd, gaven twee vrouwen elkaar het ja-woord. Het is de zesde Amerikaanse staat waar het huwelijk is opengesteld. In de muziekindustrie is geschokt gereageerd op het overlijden van Amy Winehouse. Haar oud-producer Mark Ronson noemt het een van de verdrietigste dagen van zijn leven. Ronnie Wood van de Rolling Stones ziet de dood van Winehouse als een groot verlies van een goede vriendin. Amy Winehouse werd gisteren doodgevonden in haar appartement in Londen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het weer bijna overal bewolkt en regenachtig bij maximaal 17 graden. Morgen opnieuw op veel plaatsen bewolkt en wat regen.